uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Diabetes bezig aan gestage opmars. Zes bergbeklimmers overleden in Franse Alpen... en Zeeuws Koraal vrijwel verdwenen. Het weer veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen nog meer zon en op veel plaatsen warmer dan 30 graden. En ook dinsdag tropisch warm. Maar dan is wel kans op een fikse onweersbui. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers. Ze zeggen dat er nu zo'n 350 miljoen mensen diabetes hebben, tegen 153 miljoen in 1980. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. In Nederland gaat het relatief goed. Naast Fransen en Oostenrijkers hebben we de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld, zegt Bert Kuipers, directeur van het Diabetesfonds. Uh, in, in Nederland uh, weten we al een aantal jaren dat er steeds meer mensen met diabetes komen. En het beleid ook van de regering is erop gericht om mensen goed te begeleiden. Om goede zorg uh, te geven. Want dat is belangrijk voor mensen met diabetes. En, en op wat voor manier kun je dat doen? Door het in ieder geval tijdig te onderkennen. Uh, ook, ook in ons land zag je vroeger dat het vaak lang duurde voor mensen de diagnose kregen. En ik denk dat de zorg is wat dat betreft een stuk verbeterd. En als je er snel bij bent, dan kun je, doordat je goede zorg krijgt, ook je complicaties die bij diabetes horen, sterk verminderen. En in andere landen is, uh, is, is de regering of zijn overheden daar minder alert op? Ja, en zijn ook hulpverleners daar nog minder uh, alert op? Bent u trouwens geschrokken van die cijfers? Ehm... Uh, we wisten wel dat het snel aan het groeien was, ook in ons land. Ook in ons land 70.000 nieuwe patiënten per jaar erbij. Maar de snelheid waarmee het nu gaat, daar ben ik wel van geschrokken inderdaad. Jan. We weten dat het vooral in landen als China, India, dat het daar heel hard aan het gaan is. Maar dat het zo hard ging, dat wisten we ook niet. En waarom gaat het daar zo hard? Uh, omdat de westerse leefstijl daar steeds meer uh, gewoon wordt. Men gaat daar leven zoals wij leven. Dus onvoldoende bewegen en niet de goede voeding. En verder heeft men daar ook wel genetisch meer aanleg om diabetes te krijgen. Maar oh, dat verschilt dus ook nog gewoon per persoon? Uh. Ja, want dat zie je bijvoorbeeld in Nederland, in Hindoestanen. Maar ook Marokkanen en Turken hebben bijvoorbeeld een grotere kans op het krijgen van diabetes... door de genetische aanleg die zij hebben. Dus daar zou je eigenlijk nog extra moeten opletten eigenlijk. Die mensen moeten ook nog weer beter geïnformeerd worden om misschien erop te worden gewezen. Ja, en... Door de huizen daarop onderzocht worden. Voor de Hindoestanen geldt dat bijvoorbeeld. Voor Nederlanders wordt gezegd vanaf 45 moet je daar let op zijn. Maar voor Hindoestanen bijvoorbeeld, vanaf 35 jaar. Bert Kuipers, de directeur van het Diabetesfonds. In de Franse Alpen zijn zes bergbeklimmers omgekomen. Vermoedelijk werden ze bedolven onder een lawine van sneeuw en rotsen. Een wandelaar vond de zes lichamen op 2700 meter hoogte... bij het dorpje Villard d'Aren, bij de grens met Italië. De identiteit van de bergbeklimmers is nog niet bekend. Het enige koraal dat in de Zeeuwse kustwateren groeit... is zo goed als uitgestorven. Dat meldt de stichting Anemoon... die zich bezighoudt met onderzoek van het zeemilieu. Peter van Bracht van de stichting, om wat voor soort koraal gaat het... Het is een uh, zacht koraal. en De Nederlandse naam daarvan is het Dodemansduim. En hoe ziet het eruit? Nou, zo, nou zoals de naam al zegt, uh, als het een uh, vrij jonge uh, kolonie is... dan is het, uh, heeft het een beetje de vorm van een duim, uh, wit of oranje. En hij ziet er wat pluizig uit, omdat de poliepen van het koraal... die steken eruit en die geven daar een, een beetje een pluizig uh, uiterlijk aan. En, en waarom is het bijna uitgestorven? Uh, ja, dat heeft met name te maken toch wel met uh, de invloed van de deltawerken... Uh, door de Deltawerken zijn in ieder geval het Meer en de Gevelingen... waar vroeger uh, voor de afsluiting nog heel veel van uh, Dodemansduim stond... Uh, is het uh, getijden uh, verloren gegaan. Er is geen getijdenstroming geen, meer. Geen eb en vloed? Geen eb en vloed. En, uh, zelfs in de Oosterschelde, waar eb uh, en vloed wel bewaard is gebleven... is er toch minder uh, getijdenstroming. Dus, uh, het stroomt er minder hard dan, uh, dan voorheen. Dat is uh, waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen. En dat is ook niet op te lossen, inderdaad. Het is eigenlijk meteen afgelopen dan? Uh, ik verwacht niet dat deze soort hier nog uh, terugkomt, zo heel af en toe wordt er nog eens een, uh, een plukje gezien. En dat zijn dan hele kleine kolonies, maar die krijgen nooit de gelegenheid om zich uh, te vestigen. Komt het op andere plekken in de Nederlandse wateren nog wel voor? Gelukkig nog wel. Uh, toevallig kom ik recenter, ben ik recent teruggekomen van een expeditie naar de Doggersbank in de Klaverbank. En daar hebben we nog heel veel uh, gevonden. Dus de reden te meer om die gebieden, denk ik, erg goed te beschermen. En hoe, hoe groot, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen, hoe groot is zo'n gebied dan, waar het dan in voorkomt? Uh, ja, dat zijn vrij grote gebieden, hoor. Dat zijn, vele, uh, vier, dat zijn tientallen vierkante kilometers. Uh, maar het, wat, wat je nodig hebt voor Doodmansduimers, is uh, hardsubstraat, Dus een, een wrak of, of kiezelstenen die op de bodem liggen, waar ze zich aan, uh, aan kunnen vestigen. En dat vinden we de, vooral op de Doggersbank en op de Klaverbank vinden we dat, uh, terug. En wordt het daar uh, toch ook bedreigd, dat koraal? Uh, moeten we het dus beschermen? Uh, nou, het, uh, met name daar waar het op de bodem van nature voorkomt, zoals bijvoorbeeld op de Klaverbank. Uh, daar kan uh, met name door bodemvisserij kan het, uh, zwaar beschadigd worden. Als je gebieden hebt waar uh, drie, vier of misschien wel tien keer per jaar een kornet uh, overheen gaat... dan uh, komt het niet ten goede van het Nederlands Koraal. Nee. Hartelijk dank, Peter van Bracht van de stichting Annemon. De groep hackers die de netwerken van onder meer de CIA en Sony platlegde, stopt ermee. Dat zeggen de zes hackers in een verklaring op hun website. De afgelopen 50 dagen vielen ze veel grote organisaties aan. En op die manier wilden ze laten zien dat de beveiliging van die computernetwerken erg slecht is. Ook konden fans verzoekjes indienen. De hackers vielen op hun verzoek de servers van een aantal grote games aan... De hackers zeggen dat ze als groep zijn gestopt, maar dat ze hopen dat zoveel mogelijk anderen de cyberaanvallen gaan voortzetten. De politie is tevreden over het rijgedrag van motorrijders die naar de TT in Assen zijn geweest. Meerdere korpsen hebben dit weekend extra op motorrijders gelet... omdat er vorig jaar veel overtredingen waren. En Nu werden er 27 bekeuringen uitgedeeld voor kleine vergrijpen... zoals startrijden en het overschrijden van een doorgetrokken streep. De TT van Assen trok gisteren 92.000 motorliefhebbers. De TT feesten in de nacht voor het evenement liepen verliepen relatief rustig. Bij verschillende vechtpartijtjes werden 31 mensen opgepakt. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag... op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten...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 Dat IWW vorige week vrij kwam, ja, dat heeft daar helemaal niets mee te maken. Het is nog helemaal niet zo dat er nu een soort met van verzachting zou zijn opgetreden... in die, ja, die recente golf van arrestaties hè, van dissidenten en advocaten van de afgelopen maanden. Uh, volgens mensenrechtenorganisaties zijn er sinds het begin van het jaar nu meer dan 100 mensen opgepakt. Heel veel daarvan zitten er nog vast, onder wie ook de Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo. Een is dus eigenlijk gewoon ja, vrijgelaten de straf erop zat. De anderen zitten nog steeds vast. Ja, en de Chinese premier Wen Xiaobo, die is op dit moment in Europa. We kunnen het ook niet zien als ja. een soort gebaar dus. Nee, helemaal niet. Er zijn mensen die dat wel beweren. Ik vind dat uh, speculatie, ik geloof er niet zo in. Het klopt wel dat bijvoorbeeld landen als Frankrijk en Duitsland, waar hij naartoe gaat uh, in Europa, eigenlijk de meest kritische... ...landen zijn als het gaat om China's mensenrechtenbeleid. Die landen vragen ook voortdurend om de vrijlating van de politieke gevangenen. En die kritiek die zal voorafgaand natuurlijk aan het bezoek van Wenzelbouw. Nog eens, flink opgevoerd zijn die druk. Maar ja, in het verleden heeft China zich eigenlijk niet meer uh, gevoelig getoond voor die kritiek. Dus nee, ik zou daar niet uh, uh, vanaf laten houden. Waarom zat Hu Jia eigenlijk in de gevangenis? Hij is een advocaat die zich heel veel heeft ingezet uh, voor de rechten van vervolgde mensen in China. Bijvoorbeeld voor de erkenning van AIDS patiënten, uh, ook voor de erkenning van mensen die zonder compensatie ten huizen zijn gezet. En hij heeft in het verleden een heel aantal hele kritische interviews gegeven en ook artikelen geschreven waarin hij kritiek uit op China's mensenrechtenbeleid. Uh, de overheid die vindt dat een staatsondermijnende activiteit en om die reden hebben ze hem een paar jaar geleden dus opgepakt. En in de gevangenis gezet. Hij was echt een soort op voorbeeld. Hij werd namelijk opgepakt vlak voor de Olympische Spelen. Uh, sommige deskundigen die menen dat tijd destijds een de soort voorbeeld is gemaakt. voor alle dissidenten om die vooral zwijgen op te leggen. Uh, vlak voor de Olympische Spelen. Eigenlijk zie je nu een soort zelfde golf van arrestatie. nu weer optreden. Wouter Zwart was dat. En Hoedja is dus vrijgelaten. maar is wel een jaar lang zijn politieke rechten kwijt. Hij mag geen interviews geven, geen artikelen publiceren. of in het openbaar optreden. Ruim 11.000 mensen hebben hun steun betuigd aan de Wereldomroep. Ze hebben een petitie ondertekend voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen. Daarnaast zijn er petities van oud-ambassadeurs, het bedrijfsleven en journalistieke organisaties. Het actiecomité van de Wereldomroep overhandigt ze morgen aan de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het debat over de bezuinigingen op de Omroep. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne... moet terechtstaan wegens machtsmisbruik. Rechters in de hoofdstad Kiev hebben dat besloten. Timoshenko was in 2005 zeven maanden premier en van 2007 tot 2010. Vorig jaar verloor ze nipt de presidentsverkiezingen van haar rivaal... Yanukovych, de huidige president. Zijn aanhangers zeggen dat Oekraïne 135 miljoen euro is kwijtgeraakt... door het energiecontract dat Timoshenko heeft afgesloten... met het Russische Gazprom advocaten hadden aangevoerd dat het een politiek proces wordt... waar de huidige president, Janukovic, dus achter zit. Maar dat werd door de rechters afgewezen. De behandeling van de zaak begint woensdag. In het Zuiderpark in Den Haag worden vandaag zo'n 250.000 mensen verwacht... op Parkpop, het grootste gratis openluchtfestival van Nederland... werd geopend door de Britse indie-band The Crooks. En ook zijn optredens van Direct, Go Back to the Zoo en Tim Knol. Parkpop wordt vanavond rond half negen afgesloten... door de Britse jazz- en popartiest Jamie Callum. De organisatie raadt bezoekers aan om met het openbaar vervoer te komen. Sport. In Oudmarsum is het Nederlands kampioenschap wielrennen aan de gang. Twee uur geleden vertrokken de renners voor de 243 kilometer over 18 ronden... en er vormt zich al snel een kopgroep van vier man. Gio Lippens, jij vertelde dat. Rijden zij nog steeds op kop? Nou, ik zei dat er nog twee man achteraan reden... en ik gaf ze eigenlijk weinig kansen om aansluiting te krijgen bij de kopgroep. Maar ja, dat zul je altijd zien. Dan krijgen ze gewoon aansluiting bij de kopgroep. En dat betekent dat we nu zes man aan de leiding hebben. Theo Bos, lieve Westra, Kenny van Hummel en René Hooghiemster. Dat waren de eerste vier vluchters. En die hebben gezelschap gekregen van Cornelius van Ooyen en Jeroen Jansen. Het is nog een beetje de rustige fase van het Nederlands kampioenschap. Het begint allemaal nog een beetje. Want we hebben inmiddels zes ronden afgelegd van de in totaal 18 ronden. Dat betekent dat... De echte koers nog moet gaan losbarsten. Tegenstelling tot bij onze zuiderburen. Want in België krijgen we zojuist melding door dat het eerste uur daar is afgelegd... met 48,8 kilometer gemiddeld per uur. En dat daar het hele peloton nog samen is op een compleet vlak parcours. Totaal andere koers dus dan hier in Nederland in Oudmarsen. Maar het parcours lastig genoeg is om te wachten tot de finale. Want dan gaan de renners wel degelijk rijden. En dan kunnen we een streep gaan halen door die kopgroep van zes man. Gio Lippens. Doelman Sergio Romero van AZ is geselecteerd voor het Argentijns elftal. Dat deelneemt aan de Copa America. Argentinië opent het toernooi in eigen land vrijdag tegen Bolivia. De grootste ster van Argentinië doet ook mee, Lionel Messi van FC Barcelona. Het toernooi duurt tot en met 24 juli. Verkeersinformatie. René Passet bij de AMWB vielen bij Utrecht op de A12 naar Arnhem... vanwege werkzaamheden tussen Knabbert Lunette en Bunnik 4 kilometer. In West-Brabant wordt gewerkt op de A16 dit weekend... van Antwerpen naar Breda. En dat is te merken, want er staat een fikse file... tussen Meer en Knabbert Galder van 6 kilometer. Verkeer vanuit Antwerpen krijgt het advies om via Bergen-op-Zoom om te rijden. Bij Zandvoort blijft het ook heel druk op de provinciale wegen. Daar is vandaag een race. Op de N200 vanuit Haarlem zat er 6 kilometer. En op de N201 vanuit Heemstede zat er 5 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia die 3,5 en een half jaar in de cel heeft gezeten. En het enige koraal dat in de Zeeuwse kustwateren groeit, is zo goed als uitgestorven. Dat meldt de stichting Anemoon. Dit is Radio 1. Max. Live vanaf de Kuiperberg in Oudmarsum, bij het NK wielrennen Met Govert van Brakel. De gemeente Dinkelland, heel in het bijzonder in Oudmarsum. Het terras van Hotel Willandrie met uitzicht op een klein stukje... van het 13 kilometer lange parcours. U hoort zometeen natuurlijk de laatste ontwikkelingen. Aan tafel dit uur Henny Kuiper, wielerkampioen, EK, WK, diverse toeretappes, belangrijke wielerondes. We gaan straks in vogelvlucht even door die carrière uh, heen van de jaren 70 en 80. En verder de vraag van een luisteraar over de uitzendingen van Wimbledon. Want waarom is het tennis-toernooi niet volledig te zien op de Nederlandse televisie? Verslaggever Jules van der Wart. Jules, uh, onder een bijna volkeloze hemel. Makel, uh... Op Radio 1, het programma Perstribune... op een leuke manier aan het invullen is... kijken wij hier in Dinkeland, in Ootmarsum in dit prachtige stadje naar het Nederlandse kampioenschap. Theo Bos en Kenny van Hummel komen niet meer aan de lijn. Ja, Gover, dat is de stem van Kees Maas... en die gaan we zo meteen uh, interviewen. Want hij is al jarenlang, 30 jaar lang... is als speaker bij het wielrennen. Bij alle wedstrijden zijn aanwezig... en zo meteen meer van deze stem. Verrassend, verrassend begin van uh, de Perstribune. Als u reacties hebt, deperstribune.nl Bellen, want we zijn in oud marsum en Kwielren op de weg. Te gast de nationaal kampioen van 1975. Henny Kuyper. Henny, goedemiddag. goedemiddag. Is dat een titel waar je nog wel eens aan denkt op een dag als vandaag, op een tijdstip als dit? Zeker. En wat denk je dan? Dat was eigenlijk een stuk doorbraak voor mij. Ik, uh, ik had daar niet de behoefte om prof te worden, maar ik won een gouden medaille op te spelen. In 1972 en toen heb ik die stap toch gewaagd. En toen viel ik echt in het anonieme, in het diepe. En uh, dat was maar Mijn eerste ronde in Italië, 73. Onbekend, sprak mijn taal niet. En uh, het makkelijkste voor mij was nog elke dag die 200 kilometer te fietsen. Ja. Want die hele entourage, die moest je aan wennen. En de parcourskennis. En, uh, ja, en, en in één keer 75 lukte het me om die rood-wit-blauwe trui te pakken. Ik mocht de eerste jaar naar de Tour. En ik kreeg aanzien. En, uh, en dat soort dingen waren voor mij een geweldige motivatie om het nog beter te doen. Ja. Dus het is eigenlijk een uh, opstap geweest naar... Mijn profcarrière. Ja, en je bent een jongen van de streek hier, hè? oud Oudmarsum, je, je komt hier om de hoek vandaan? Ja, geloof het. Ik zit hier, uh, ik heb uitzicht op buurenden. de zon schijnt. Ik zit in het landgoed van Nederland hier, Dat zo willen we ons graag neerzetten. Dus ja, ik ben heel blij met vandaag. Ja, want woon jij nog wel in deze buurt ook? Ik woon in Enschede, dat is, uh, ja, dat is allemaal vlak bij elkaar hier. Dus ik kom hier regelmatig. Het is lustig, leuk, de aankomst op de Kuiperberg heeft niks met mijn naam te maken. Nee, want dat wordt je natuurlijk honderd keer gevraagd. Wij zitten op de top van de Kuiperberg bij, dat, bij het Hotel Willandrie. Maar ja, dat is geen Henny Kuiperberg. Nou, ik heb weer veel dingen in de vingers, maar dit, dit heb ik toch ja. niet kunnen regelen. Waar, waar komt die naam nou wel vandaan? Want we hebben gisteren eens wat rondgebeld en niemand weet het. Ja, ik zou het ook niet weten. Ik heb nooit de moeite genomen om het te onderzoeken, maar uh, moeten we zeker gaan doen, vind ik nu. Ja, is er wel iets uh, ooit ergens naar je vernoemd? Ja, ik... Uh... In Valkenburg heb ik de Henny Kuiperallee in Oldenzaal het, een viaduct. Want er kwamen nieuwe straten van Nederlandse sportheld, Anton Gezing, Ader Kok. Toen zeiden ze, de lokale, de OWC, de Oldenzaalse witteclub. Maar hoe zit het met onze Henny dan? Oh, we hebben geen straten meer. Ja, ja wacht eens, we hebben nog een viaduct. Nou, dat werd het Hennie Kuiperviaduct. En in mijn geboten plaats in Denenkamp is de Hennie Kuipertunnel. Dus ja, dat is wel genoeg. Ja. Ik zei het net al, ne 1975, Nederlands kampioen. Uh, het was trouwens ook het jaar waarin je wereldkampioen werd. En daar is dit fragment van. Omkijken, de afstand schatten en daaruit weer moed putten. Op de pedalen. Het volle gewicht van dat tengere lichaam van de jongen uit Oost-Nederland. En op de pedalen. Henny Kuiper op weg naar een wereldtitel. Het gaat er nu naar uitzien. Ja, hij lacht, hij zwaait nog 100 meter. 100 meter en Henny Kuiper gaat zwaaiend, jubelend over de streep. Nog even Henny Kuiper geworden, wereldkampioen. Fantastisch, Henny Kuiper wereldkampioen. Het was me een jaartje wel, zeg. 75. Ja. ja, dat was in België, hè, Ivoire? Klopt. Ja. Uh, wat, wat is nog de herinnering aan, aan dat kampioenschap? Als je zo'n fragment hoort, wat denk je dan? Ja, maar iedereen was in extase. Het ja. was natuurlijk ook uh, lang geleden dat we een wereldkampioen hadden afgeleverd. Zijn we nieuw geweest? Van Otter Bros, 68 misschien? Dat ja. Was dat eerder. ja. Nou, en, en toen kwam er een, een, een echte, ja, de, de gouden periode. Dat hadden ze dan over Raas, Kuipen, Kneteman en Joop. Maar ik, uh, wat het aan, we zijn het alle vier geworden... Maar ik heb de trend gezet en dat, ja, daar waren we allemaal geweldig blij mee. Ja, maar dan, dan wordt er ook permanent op je gelet... als je met zo'n trui rondrijdt natuurlijk in de rest van de koersen. Ook dat was ik net over de rood wit blauwe trui. Toen deed ik een stapje hoger. Maar... Uh, Arie van Vliet zei bij de Olympische Spelen met mijn me met de toespraak s'avonds in het hotel. Er is dus nog één iets wat mooier is, dat is de regenbootrui. Daar heb ik me opgetrokken en ja, drie jaar later was dat een feit. En toen ben ik eigenlijk ook toegetreden tot de, ja, de erergalerijen. Nou, vanaf toen zat ja. ik eigenlijk in die top van de wielrennen en ja, toen de Frans alles erbij. Zeggen die trui, hangt die nog ergens vandaag de dag? Ik, ik, uh, ik doe presentaties voor het bedrijfsleven en neem ik hem heel vaak mee als uh, metafoor voor de, het ondernemerschap. Want, wat is de metafoor in dit geval dan? Dat je je grenzen moet stellen en niet te laag. Je moet in, en je moet in jezelf geloven en dan moet je ervoor gaan. En dan is de truie de beloning? Uit ja, soms. Je, je krijgt er heel iets leuks voor terug. Dat kan ja. uh, zakelijk succes zijn in persoonlijk vlak. Maar wat je nastreeft. Maar het moet wel vanuit je ziel komen en dan kun je heel veel. Henny, wij vragen onze gasten altijd. Wat is uw sportmoment van deze week? Wat was dat? Ja, ik... Uh, ik heb de hele wereld rondgevormd. Ik heb altijd natuurlijk wel Twente in de gaten gehouden. En uh, jaar wij, en dat praat ik over de Tukker, de Twentenaar, die zijn al heel fier op, op FC Twente. We hebben een nieuwe, nieuwe coach nou. En uh, ja, er is, wordt heel veel over gesproken. En wanneer dat gebeurt, is dat ook zo. Het had ook een wielemoment kunnen zijn. Maar deze week was het er echt wel voor Twente dat we een topcoach weer uh, binnengehaald hebben. Nou, zo klinkt dat. Wie zou er niet blij zijn met... Uh... Een nieuwe trainer als co. Fit als een hoentje. Uh, uh, heel ambitieus. Uh, wil echt uh, uh, naar, naar FC Twente. En uh, nou ja, wij wilden ook echt graag co. Dus wat dat betreft was het allemaal niet zo ingewikkeld. Heerop Munsterman, de voorzitter van uh, FC Twente. Wij wilden graag co. Uh, denk je dat co. de man is. die Preudon uh, moet doen vergeten? Zou het hem lukken, denk je? Ik denk dat Van Gaal en, uh, en Adriaan. wel de trend gezet hebben. dat uh, de. Ja, de, het pedagogische begeleiden in de topsport steeds belangrijker wordt. Je moet uh, het individu heel goed doorgronden en dan zijn kwaliteiten doorgronden en daar een team van maken. Je kunt niet meer bordweg uh, dingen gaan roepen zoals twintig jaar geleden. Je moet nu echt, tezamen moet je voor een succes gaan. Dat is in de sportvormbedrijven, het bedrijf, is overal zo tegenwoordig. Ja. En, ja, en ik denk dat hij dat heel goed kan. En er wordt natuurlijk van alles geroepen over hem. Hij is streng en is ja, ja, ja, zal wel ruzie krijgen. Maar Joop Münselman houdt ook wel van uh, sensatie. Dus er zal nog een keer harde ja. ha woorden vallen. Maar dat is goed zo. Henny, je hebt iemand uh, meegebracht die rechts van mij zit. Wie is dat? Dat is een, een enkelaar. Maar hij mag zichzelf misschien wel even voorstellen. Dat is een enkelaar, ja. Nou, stel jezelf eens voor. Ja, goed. Uh, Jeroen Enkelaar. Uh, opgegroeid in Hilversum. 30, 30 jaar lang in Hilversum uh, uh, uh, gebleven. En toen uh, naar Twente vertrok. Ja, en en hier dan... in, in, in dit stadje, in Outmarsum, vijf jaar lang ook uh, de eerste jaren in Twente beleefd. Ja, en als u denkt, hé hey, Enkelaar, waar, waar kennen wij die naam van? Zijn vader was Karel Enkelaar. Dat was eigenlijk wel uh, de machthebber in Hilversum, laat ik zeggen, in de jaren zestig. Karel Enkelaar regeerde eerst het NOS-journaal, NTS-journaal toen, Klopt. Klopt, ja. De eerste hoofdredacteur van het NTS-journaal. Later directeur NOS-televisie. En, uh, en inderdaad, de hele familie Enkelaar was uh, was toen ook werkzaam uh, bij de omroep. Ja. Uh, broer Henk en Joop. Henk eh, deed Den Haag broeren. vandaag. Hè? En Den Haag vandaag ja. en uh, Joop in de techniek bij het NOB. Oh. En um, ja, dus daar, daar ben ik opgegroeid. Maar uh, sinds uh, 86 met heel veel plezier, uh, woonachtig uh, in Twente. Ja, want uh, Karel kwam uit het oosten, de buurt en is toen naar Hilversum gegaan. En om hier eh, toch te willen zijn, om te wonen, te werken. Ja, ik werkte in, in Hilversum en uh, ik kreeg een, een aanbod in de, in de communicatie en een filmwereld... hier in Oudmarsum, Oud, nota bene. Oudmarsum, filmwereld. En wij, maakten, uh, de grootste, wij kregen de grootste opdrachten in Nederland op het gebied van bedrijfscommunicatie... voor de raad van besturen van Philips, wat KLM, eigenlijk? Siemens, ja. Ahold. Uh, uh, dus ik kreeg grote opdrachten en het leek me wel wat om daar uh, zeg maar aan mee te werken. Zeg Jeroen, uh, Jeroen Enkelaar, wat is, wat, is, wat is nu de core business vandaag de dag? Ja, we zitten hier nu in het mooie Oudmarsum. En, uh, en ik mag, uh, uh, uh, ik heb een heel mooi beroep, ik mag Twente promoten. Ik ben directeur van het Twents Bureau voor Toerisme. En wij promoten Twente als, uh, als één groot landgoed, als het landgoed van Nederland. Maar één goede reden waarom ik naar Twente zou moeten komen, behalve voor een uitzending van Omroep Max? Is, is eigenlijk heel kort, is, is genieten, het hectische Randstad ontvluchten en genieten op het, zowel van het land als de mooie dingen in de stad. Op het gebied van de rust, de ruimte, het fietsen, het wandelen, maar ook de cultuur en de muziek in de stad. In de, in de Henny Kuiper, uh, hij, hij heeft het Twentse verkocht. Jij kende het al. Is dit het landschap waar je van houdt? Ja, zeker, ja. Dat coulissen, het glooit een beetje... De collisie vind ik het mooiste van het landschap. Ja. Nou schrijft er iemand op ons gastenboek, ik moet even tegen de zon inzien te kijken. Meneer of mevrouw H. Kuppen. Het valt mij op dat ons uh, kampioenschap wielrennen altijd de zachte heuveltjes uh, in het parcours heeft liggen. Beklommen moet worden. Moet je eens in Limburg uh, gaan kijken. De, de Kouwberg. Dit, dit is kinderspel daarbij. Nou, dat wil ik toch, te wil ik toch graag tegenspreken. Want uh, we hebben drie jaar geleden de eerste keer... Voor, was historisch voor Oost-Noord-Nederland. Dat de kampuunenschappen naar hier kwamen... hebben we eigenlijk al een keer recht op. Maar we hebben ook bewezen dat we dat zeker aankunnen. Marianne Vos die won. Dus de, de num, absolute absoluut nummer één... in namens En de eerste acht dames kwamen allemaal één voor één over de meet. Bij de amateurs was het een boeiende koers. En Lars Bomen bij de profs. En gisteren hebben we ook weer fantastische koersen gezien. Ja. En slopen, slopen de wedstrijd. Ja, Gio Lippens zit uh, ondertussen... Uh, te schrijven, uh, Gio. En uh, kun je ons al vertellen hoe, hoe de stand van zaken is in het parcours? Hoe moeilijk? Hoe moeilijk de mannen het vinden? Als je nagaat uh, dat er nu vijf kampioenschappen al verreden zijn op dit parcours. Hè, als we even die kampioenschappen van drie jaar geleden meerekenen. In alle kampioenschappen zijn renners solo aangekomen. Dat zegt genoeg gewoon over de staat van dit parcours. Het is zwaar. U heeft, uh, het zou trouwens de, ja, ja, Hennie? heel leuk zijn. Uh, weet je wat ik wel vind van de kampioenschappen? in de gereden, moesten we 28 keer omhoog. Toen was Job bijna met een ronde voor. Zo, zo, zo. Iedereen moet een keer zijn kans krijgen. Maar uh, wij hoeven hier ook niet elk jaar een kaart te hebben. Eén keer drie jaar zijn we al heel blij mee. Ik en dat, maar hoeft het niet per se in het te zijn. Maar dan gewoon in het oosten des lands. We hebben ook een uh, fantastische organisatie met heel veel vrijwilligers. Dat zou ik toch heel graag willen noemen. Die zich zo spontaan inzetten en de schouders eronder zetten. Ja, en een heel goed bestuur. En ja, dan kun je dat neerzetten. Zonder, zonder die, die inzet gaat het natuurlijk niet. U heeft de hele week kunnen inspreken op ons antwoordapparaat. Een selectie van de boodschappen die we daar deze week op uh, aantroffen. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de Perstribune. Bel 035 677 6001. Ik wil u zeggen dat het. Het programma van uh, Bergijk schandalig is. Er wordt maar gevloekt en het houdt niks in. Dank u wel. Ik had zo graag dat u die meneer vakantie gaf... die altijd met het curaçao accent... iedere dag met premtime of zoiets komt om een uur of elf. Jij doet ergens het beste meneer... maar ik hou niet van het, het stemgeluid, dat het accent... Uh, ik erger me er niet aan, ik zet de radio gewoon uit even. En voor de rest luister ik altijd naar iemand in. Ik wil de Loftompet laten schallen voor het VPRO-programma... op zondagavond rond uh, 19 uur kaarten voor Abel. Diegene die met zijn kind koopt... en hij krijgt voor elkaar om zijn hele ziel bloot te krijgen van zijn kind. Ik vind het zo ontzettend leuk, programma. Ik mis het oude Radio 1. Dat oude programma van zaterdag op zondag moet weer terug. Ik mis het zo. En nu is alleen maar hippie te op, en seks en dit, het ken maar niet op. Over. Het stoort mij al jaren maatloos dat de publieke zenders gevuld worden door een heleboel leeghoofdig geklets van zogenaamde discjockeys. Mensen die er zelf aan het werk houden, wij hebben er geen behoefte aan, denk ik. Belangrijk is prettige muziek, zonder een hoop gelul. Niet om de drie minuten te horen hoe laat het is, of hoe het weer buiten is. Dat weten we allemaal lang. We hebben een horloge, we kunnen naar buiten kijken. Ik ja, wil namens mijn slechtziende zoon en namens mijn slechtziende vrouw, en het gaat over het volgende: Wanneer je teletext vergroot en je wil dat gaan lezen, is dat heel moeilijk, omdat er geen contrast is. Ik weet niet of jullie daar iets zou kunnen doen. Zijn we op de BBC aangewezen en is er een geweldig tennistoernooi in Engeland? Het, het hele jaar worden we doodgegooid met voetbal. Ik word er echt niet goed van. Dan vind ik niet erg om naar de BBC te kijken. Maar zo'n groot toernooi. En het wordt niet uitgezonden dan alleen de finale. Ik vind het echt schandalig. Max, antwoordapparaat 035 677 6001. De meneer met de onduidelijke teletekst raden we aan even langs de televisie reparatieservice te gaan. De mevrouw die zich stoort aan Radio Bergijk kan opgelucht ademhalen. Het hoorspel wordt binnenkort vervangen door het hoorspel De Spijker. Dat is weer een opvolger van De Moker en dat gaat over criminele praktijken op de Amsterdamse Wallen. Maar waarom is Wimbledon niet in zijn geheel te zien op de Nederlandse televisie? De afgelopen drie jaar werd dat tennisevenement uitgezonden door Net 5. de Laura Muskus vertelt waarom men gestopt is. Uh, de uitzendovereenkomst voor Wimbledon met Net 5 liep vorig jaar na drie jaar af. En we hebben besloten het contract niet te verlengen. En De voornaamste reden hiervoor is dat de kijkcijfers onvoldoende bijdroegen aan het marktendeel van de zender. Uh, Wimbledon wordt overdag gespeeld. En de marktondelen van Net5 zijn op deze tijdstippen minder belangrijk. Maar verder richt Net5 zich ook op programma's die bijdragen aan haar profiel. Sport is daar ja, geen onderdeel meer van. En voor die tijd werd het jarenlang met groot succes trouwens uitgezonden bij RTL. Maar een woordvoerder laat weten dat de tennissport. überhaupt niet de belangstelling heeft van RTL Nederland op dit moment. En dit jaar zendt de betaalzender Sport 1 de wedstrijden uit. Maar via de gratis kanalen zendt de NOS alleen nog de samenvattingen uit in de avond op Nederland 3. De finale. Dat dan weer wel, live. Maarten Noter, hoofdstudio uh, Sport van de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag, Govert. Maarten, het evenement is uitgezonden tot 2000 date. Toen ging RTL uh, mee aan de haal. Waarom is het jullie uit handen geglipt? Nou, het zit is, is net iets anders in elkaar. Wij zijn het uh, vlak voordat Richard Krajcik uh, in 1996 won, zijn wij uh, het kwijtgeraakt. Omdat ja, RTL gewoon meer boter dan wij Ze kochten het voor onze neus weg. Uh, Nederlands tennis was hot in die tijd. Siemering, Krajczek, Haarhuis, Elting. Er viel geld te verdienen met uh, tennis op tv. Daarom dus. Ja, maar nooit de behoefte gehad die rechten terug te kopen? Jawel, jawel. Maar de rechten waren gewoon een stuk duurder geworden. En uh, wat je dan ziet vervolgens... en dat zei die mevrouw van net vijf, eigenlijk het ook al. Uh, nu dat het niet zo is, nu het Nederlands tennis niet meer hot is... laten de commerciële zenders uh, wimmelden vallen. En dit jaar inderdaad zou het helemaal nergens op het open net te zien zijn, live... Want net vijf had er dus inderdaad ook geen belangstelling meer voor. En uh, dus kwam die rechterhouder weer terug bij ons met de vraag of wij behalve die samenvattingen, want die zijn we al die 15 jaar wel blijven doen, of we dat wilden uitbreiden met een paar live potjes. en dat hebben we gedaan. Het is dus niet zo dat de NOS iets niet meer doet, wij doen juist iets extra's dit jaar. Ja, maar het is, het is waarschijnlijk ook lastig om uh, die wedstrijden op dat publieke net voortdurend te slijten, hè? Ja, dat klopt. Wij hebben, wij hebben anders dan Net5 of RTL 5 of 7 niet uh, een, een eigen zender. Wij zijn afhankelijk van uh, een heleboel andere partijen op de Nederlandse televisie. Wij hebben te maken met 21 andere bespelers. Dat worden er binnenkort wat minder, maar nog steeds zal het ingewikkeld zijn om uh, tennis op de televisie te krijgen. Uh, omdat het zich uh, niet laat voorspellen hoe lang het duurt. En dat is lastig. Je zou het kunnen laten zien op Journaal 24 of Politiek 24, dat digitale kanaal. Ja, daar gaan wij binnenkort weer op uitzenden. Wimbledon valt daar dus net buiten. Maar uh, je moet je wel afvragen wat het rendement daarvoor is. Als we het willen uitzenden, willen wij het graag uitzenden, maar dan ook wel in zijn geheel. Hij doet zich alleen wel iets vervelends voor. Uh, in die zin dat uh, op de agenda zo is, op de kalender zo is, dat Wimbledon altijd valt, één keer in de twee jaar. Samen met een uh, groot uh, voetbaltoernooi. Dus of het WK of het EK. Volgend jaar is dat zo. En dan zouden NOS dus twee zenders moeten hebben. Twee van de drie zenders moeten hebben. Uh, om uh, sport uit te zenden. Dat is ook alweer een beetje veel. Dus het is een beetje lastig hier en daar. Maar wat er nu gebeurt is wel uh, typerend. Um, uh, de commerciële uh, uh, laten het vallen. En daarom zitten die mensen die zeggen dat sport niet bij de publieke omroep hoort, Omdat de commerciële het wel zo kunnen doen. Die mensen zitten er ontzettend naast. De commerciële zenders doen dat alleen maar. Als we er geld mee kunnen verdienen. En daarom is het van de, voor de Nederlandse sport ook enorm belangrijk dat Studio Sport groot en sterk blijft. Vooral als je vindt dat de spelers van 28 hier ook nog een keer naartoe moeten blijven, komen. Dat, is, uh, dat staat wat haaks ja. op elkaar. Dus het is kind of ik, uh, ik hoor het, Maarten. Maarten Nota, dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. En onze fietsende kip, uh, Jules van der Wart bij, uh, bij start uh, finishstreep uh, jules ja, ik sta bij Kees Maas en uh, Kees Maas vertelde me net dat hij al 40 jaar in het vak is. Maar eigenlijk al langer, want wat deed je voor het wielrennen, voordat je speaker was bij de wielrenners? In 1967 begonnen met een veldloop in het Leur, daarna concoursen, paardenconcoursen, een show met Adela Bloemendaal en van alles en nog wat. En daarna in 1971 uh, uh, in de huidige categorie terechtgekomen het speaker bij wielrennen. Hoeveel koersen heb je al meegemaakt? Uh, dat weet ik niet. Ik uh, durf ze niet goed op te tellen, want dat is uh, voor mijn vrouw een uh, belemmering. Die denkt dat ik te veel weg ben. Maar ze uh, is nu op vakantie, dus ik kan misschien wel even zeggen. Ik denk dat ik zo'n 120 dagen per jaar voor het wielrennen op pad ben. Ja, ik wil zeggen, want overal waar wielenwedstrijden zijn, ben jij ook, hè? Ja, uh, ik ben niet overal, maar wel op veel plaatsen. Wat maakt het zo bijzonder? Want waarom hou je het vol? Is dat de passie voor de sport of voor het spiekeren? Uh, beide. Je moet uh, passie voor de sport hebben, anders kun je geen goede speaker zijn. En je moet uh, een goede stem hebben en je moet goede achtergrondinformatie hebben. Anders kun je ook niet als speaker functioneren. Dus je moet een uh, goede parate kennis hebben en een heleboel achtergrondinformatie paraat. Hoe kom je aan die informatie? Gewoon daar elke dag uh, jouw uh, gegevens, uh, jouw database bij te houden en alles te volgen. Heb je nog tipgevers, mensen die af en toe weer dingen influisteren die je leuk zijn om te vertellen? Nee, ik lees alles en uh, dan lees ik bijvoorbeeld weer wat achtergronden over renners. En die zet ik er ook bij in mijn dag. Dat ik uh, wanneer uh, dadelijk uh, bijvoorbeeld één renner vooruit zou gaan. En uh, uh, dan kan ik daar uh, een heleboel uh, dingen over vertellen zonder elke keer in uh, herhaling te hoeven vallen. Het leuke was, ik sprak net met Koos Moerenhout en die vertelde dat hij apart voor Robert Gezing mee naar naartoe gaat om het mediagedeelte te verslaan. Dus die is constant met Gezing bezig, omdat hij het heel erg druk gaat krijgen met allerlei persconferenties en dergelijke. Uh, wat, wat is jouw mooiste primeur geweest? Of als je zegt, van, nou, dat is een mooi verhaal, dat vertel ik eigenlijk zo graag. Uh, ik ken uh, wel mooie verhalen, maar een aantal uh, die wil ik uh, heel graag voor mezelf houden, omdat die tot uh, de inside-toestanden van de wielersport behoren. Maar ik heb uh, uiteraard veel mooie dingen gezien en uh, een aantal dingen die wil ik uh, liever uh, intern houden. Heb je ook verstand van wielrennen? Ik heb enigszins verstand van fietsen. Wie wint er dan vandaag? Uh, dat is het mooiste van uh, een van de best bewaarde geheimen. Het is nog geen geheim, omdat het nog niet bekend is uh, wie het gaat worden. Maar de spanning is vandaag uh, wel voelbaar. De mannen van de Rabobank hebben een numerieke meerderheid. Die hebben de, alleen de vette pech dat ze geen echte Nederlandse sprinters hebben. Buiten Tom Leeser dan. Maar uh, ja, die zijn waarschijnlijk niet opgewassen tegen het uh, andere finale geweld. Dus die zullen dadelijk uh, een spervuur van demarages uh, moeten loslaten. Want anders uh, pakken zij naast de rood en blauwe trui die ze zo graag willen meenemen naar de rond. Of Frankrijk. En die Kuiper zit naast de hoofd van Brakel. We gaan het hem vragen, misschien weet hij het. Ja, maar die zal het ook niet weten. En die weet je het? Of, uh... Nou, een kampioenschap is heel bijzonder. Er komt vandaag misschien wel een uh, renderer doorgoed die naam dat hij er niet genoeg is. Tom Lezer, bijvoorbeeld is wel kampioen bij de junioren geweest... bij de amateurs, dus dat is wel een kampioensrenner. En die was volledig met hem in de Londen, Californië. Ik denk, wat tijd dat hij die trui pakt, hoor. En uh, die zou dat wel kunnen, bijvoorbeeld. Maar uh, het, het is ook een beetje te zien hoe de wedstrijd loopt. Want de blokken werden net al genoeg. Van Cancelay, Skil Shimano en dan uh, Raboploeg. En staan niet van te kijken dat er, uh, iemand anders ook nog wint. Dat zou dus toch kunnen. Maar we verwachten wel dat hij uit die hoek komt... Maar, het hoeft niet per se een Rabo-renner te zijn. Dat kan ook zomaar uh, een andere goede renner zijn. En als de koers zo loopt, dan heb je het niet voor te uitkiezen. Dan moet je zorgen, het is wel een ploegenspel... dat je iemand in een goede positie brengt. En uh, dat maakt het wel spannend. Ja, en die uh, Kees Maas, die moet dat uh, vertellen. De, de speaker van, uh, van dit uh, NK, Deze, een soort uh, rondreizend circus. En daar is hij ook voortdurend bij, Gio, Gio Lippens. Denk je dat zo'n man als Kees Maas, hè, die uh, dan... De mensen voortdurend op de hoogte houdt langs het parcours van de stand van zaken. Dat het ook een goede radioverslaggever zou kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik, uh, het is niet om het vak. Het heeft heel iets anders bezig. Je entertaint op dat moment de mensen langs het parcours. Het is meer dan alleen maar die informatie geven. Natuurlijk, de informatie moet kloppen die de speaker geeft. Maar laten we zeggen, het is meer een entertainer dan een radioverslaggever... die toch ook uh, ja, het verhaal, het journalistieke verhaal probeert te brengen. En daar heeft een speaker op zich geen boodschap aan. Een man aan. als Kees Maas had gepast in de tijd dat Theo Komer nog... zonder hulp van de camera's kon schilderen wat hij zag. Ja, maar ook Theo was op zijn manier uh, toch wel een, uh, een, een, een journalist... hoewel daar wel eens over uh, getwijfeld werd. Maar uh, die vertelde toch wel uiteindelijk wat er allemaal precies gebeurde. En, en hij kleurde dat wel... In ja, ja. Dat, dat, dat was wel heel mooi. Maar deze Kees Maas heeft natuurlijk wel een stem als een klok, hè? Ja. Ongelooflijk. Die... Maar dat, dat is volgens ah, dat mij een vol vereiste. Dat moeten alle speakers hebben. Bedoel, er lopen er hier uh, uh, meer rond hoor. Harry Middel, Jans, uh, uh, Jannes. Jannes Mulder, uh, die op de motor heeft gezeten. Nou, dat zijn allemaal uh, speakers die, die echt letterlijk hun vak verstaan. En uh, je, je merkt het ook aan de mensen ja. langs het parcours. Die vinden het prachtig. Alleen, je moet er niets morgens om kwart voor acht mee wakker worden gemaakt. Want Zoals? ik had mijn raam vanochtend open. Ach. En toen begon er hier een, een, een, een bedrijvencompetitie. Ja. En uh, toen hoorde ik de welluidende stem van Jannes Mulder door mijn open raam binnenkomen. Was ik klaar? Wakker. ja maar ja, goed hij, hij moest de aandacht vragen want het was inderdaad nog heel vroeg dag en uh, toen uh, uh, zag ik Henny Kuiper ook al rondlopen jongen kwart over negen uh, kwam ik hier aan want ik dacht laat ik maar op tijd zijn je weet maar nooit uh, bij een NK en toen was jij al in charge Henny erg vroeg ja de, uh, die wedstrijd waar we het over hebben nu is uh, dat was het bedrijvenkampioenschap uh, uh, van Nederland en uh, daar deden 150 mensen aan mee dus je kon inschrijven minimaal ja. vier renners per bedrijf Per organisatie en uh, stond ik een stuk maximum aan. Maar we zijn bezig hier in, uh, in, de, in uh, Twente met een huis voor de wielersport. En het was eigenlijk een opstap om uh, daar aandacht voor te vragen. en ook de mensen te motiveren om daar uh, de schouders onder te zetten met z'n allen. Wat, wat je, uh, want nu even de dingen uit elkaar. die bedrijven zouden dat huis moeten gaan sponsoren? Nee, de, ik denk dat het de, de, de wielersport in zijn totaliteit zou moeten. Wij willen het erfgoed van het wielrennen bewaren. En uh, wij praten niet over een museum, want daar kun je dus fietsen. En de fiets van Wim van waar hij mee in het trafijn is gedonderd. Of de, de fiets van Jans, waar hij de toe mee wil. Of de, de gele trui van hem, of van Joop. Maar we willen ook een hele stap verder. Er moet ook een belevingsruimte worden. Maar wie zijn we, in dit geval? Ja, ik ben de adviseur en het bestuur. En uh, ja, ook de wielenliefhebben, we moeten met z'n allen doen. En we proberen ook de politiek en bedrijfsleven daar... Uh, achter ons te krijgen. Dat, uh, dat we met name onze doelstellingen uh, kunnen bekendmaken. En uh, ja, wereldkundig kunnen maken. En daar ben ik ervan overtuigd dat we enthousiaste mensen vinden... die ons willen helpen. Maar we willen ook... Uh, we denken ook aan de toekomst, aan de jeugd. Hoe belangrijk het is om... Het gaat tegenwoordig over CO2 minder en uh, gezond leven. En er is de fiets uh, in Nederland, is niks uh, mooi. Er worden meer dan een miljoen fietsen per jaar verkocht. Dat daar wat meer gebeurt. En dat ook de schooljeugd ontdekt. Hoe, hoe, dat je gezondheid dat het belangrijk is. En door fietsen kun je gezond blijven. Ja, er zit een heel verhaal aan vast. En uh, ook de techniek, hoe een fiets gebouwd wordt. Werd vroeger van stalen, nu van hoogwaardige materialen. De voeding heeft een grote vlucht genomen. Er is heel veel te vertellen. Je kunt het ook uh, een stuk educatief gaan brengen. Misschien wel met bezoeken van klassen van lagere scholen. Dus uh, ja, we hebben plannen genoeg. En die, willen, en die staan ook wel op de site. En het huis daar zijn we sport. bezig. Ja. Ja. Ja, wanneer is het huis er? Heb je enig idee? Uh, heb je een plan in je hoofd ermee? We hopen in 2013 en wij... Muziek, weet eerlijk gezegd niet uit welke luidspreker die tot ons komt, maar hoe dan ook. Um, we, we staan ook weer aan de vooravond uh, van de Tour de France. Speelt Holland nog een woordje mee straks in de Tour, denk jij? Ik, ik hoorde net een interview over uh, uitzenden van Wimbledon. Ja. En uh, de sport valt de staat met verdetten. En we zijn gelukkig weer in de, uh, de gelukkig omstandigheden dat we weer een goede nationale verdetten hebben. En de persoon van? Ja, meerdere. En dat is ook goed voor de jongens zelf. Uh, Robert Gezing is ook de vanaldrager. Maar Balke Mollema doet het heel goed. En nu krijgen we in één keer Stefan Kruiswijk, die daar in de Giro heel goed rijdt. En daar een geweldige Ronde Zwitserland achteraan rijdt. En uh, in de opleiding zijn, zijn hele goede renners. Lars Boom is een echt alfadet. Maar die moet het allemaal nog wel verder waarmaken, zich ontwikkelen. Ja, en uh, daar zit ook hele goede... Als je namen noemt, vergeet je ook altijd renners. Wij zitten er dik in de goede renners op het ogenblik. Ja. En binnenkort keert Thomas Dekker weer terug. Na een tijdje schorsing, wegens doping gebruik. Verwacht je van hem nog iets op termijn dan? Dat zal helemaal aan Thomas liggen. Hij zal... De uh, is al een hele eerlijke sport. Uh, hij zal het uh, moeten bewijzen. En hij zo zal het eerlijk, moeten waar. Wat, wat bedoel je met eerlijk? Want er wordt nou ook ja. geslikt, niet? Ja, maar... Dat is ja, een excel... ja, ja, ja. ja, maar... Kijk, je moet... Nooit uh, de illusie hebben dat je de laatste doping zondaar uh, pakt. Maar het, het, het, de wielersport is een afspiegeling van de maatschappij. Er zijn ook oneerlijke mensen. En wielers zijn ook mensen. Zijn, Kneed zei altijd, zijn zijn net mensen. Maar het zijn mensen. En uh, die worden wel op een voedsel geplaatst. En er zijn ook deugd niet erbij. Maar over het algemeen, uh, ik denk dat ik daar wel een voorbeeld van ben. Ik heb met keihard werken de top gehaald. En ik heb er heel lang ben ik daar gebleven. En uh, je loopt teleurstelling op. Maar Thomas Dekker moet gewoon keihard knokken. Als hij laat zien dat hij uit goede hout gesneden is, dan krijgt hij een tweede kans. En dat is voor hem... Uh, ik, als ik Thomas Dekker was, zou ik dat met beide handen aangrijpen. Ja, binnenkort komt hij zelfs op televisie. Naar het schijnt prachtige documentaire ja, maar... van een EO-collega. Niemand kent mij. Ja, maar daar wint je geen koersen mee. Hij nou ja, ja, kan vast... beter niet op tv komen. En ik heb ook wel eens gehad, als je koers wil winnen, moet je er niet over praten. moet je er keihard voor trainen en het doen. Nou, dat was inderdaad de vraag. Want wat hij nu doet, is opnieuw heel veel media-aandacht genereren. En opnieuw die zaak maar weer opraten, oprakelen. Hij had natuurlijk ook gewoon in kunnen schuiven zonder al te veel lawaai. Ik denk dat, ik had hem dat zeker geadviseerd. Ja. Het is lastig om jonge renners te begeleiden. Want ja, laten we wel wezen, de wereld ziet er anders uit dan, dan die van jou destijds. Nou, met al die verleidingen. Ik vind het heel fascinerend om jeugd te begeleiden. Ja? En ook heel graag uh, en, uh, ja, de, de, de kennis door te geven. Dat, ik ben acht jaar ploegleider geweest. Ik heb ook met leiders mogen werken. Fantastische tijd wel gehad. Echt leuk. Maar uh, ja, ik, denk niet, ik denk niet dat de jeugd veranderd is. De jeugd, Verdient de kans om iets goed te doen en heel leuk werk. Ja, maar is het lastiger om de jeugd uh, in het gareel te houden, gezien inderdaad de mogelijkheden die er buiten het wiel gaan bestaan? Nou, maar... of, of kun je zeggen van ach, wat zeur je? Dat is van alle tijden en elke jeugd ja. heeft zijn eigen verleidingen. De tijd is al anders, maar de jeugd is de jeugd en die wil ook uh, vooruit en die wil wat bereiken en is dit de techniek of in studeren of in de sport? En die gaan ervoor. en ja. misschien ligt het wel aan ons. Wij moeten ze ook begrijpen en we moeten ze dan ja. dat deel waar wij kunnen toevoegen moeten wij doen. Ja, ik vind het interessant, Gio, om van jou te weten, want jij moet met die mannen natuurlijk voortaan altijd maar dealen en wielen. Hè? De, voor de koers moet je met ze praten, de ja. afloop moet je met ze spreken. Ze moeten maar weer bereid zijn om na 230 kilometer ook jouw vraag nog te beantwoorden. Ja. Hoe gaat dat vandaag de dag? Nou, de Deal en wielen vind ik heel erg meevallen hoor. Want ik denk toch dat uh, met name op het moment dat je uh, gewoon eerlijk en open uh, tegenover zo'n renners uh, staat... en ze op een fatsoenlijke manier behandelt. En dat betekent dus ook melden op het moment dat ze uh, de fout ingaan. Ja. Dan, dan valt dat heel erg mee. Uh, natuurlijk zijn er uit het verleden wel eens voorbeelden bekend... van uh, collega's die eventjes op de strafbank geboykot. werden geboykot. gezet. Ja. Door, uh, door de renners. Ja. Uh, inderdaad, werden geboycott. Maar dat, dat, dat maak je toch niet al te veel mee op dit moment. En ik denk dat heel veel van die jonge professionals... en Henny noemde de namen net al... dat die toch heel goed weten dat ze met een vak bezig zijn. En dat ze dat vak ook in de publiciteit... op een hele fatsoenlijke manier moeten, moeten uitvoeren. Dus dat, dat merk je wel. Vond jij het lastig, Henny, om altijd maar weer na afloop van de koers in een microfoon te spreken of een krantenjournalist te worden te staan, dat je dacht van ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar de douche en naar de massage je hebt wel eens het moment dat alles tegen zit en dat je teleurgesteld bent ja. maar uiteindelijk uh, een mens niet een renner alleen, maar ook een mens is wel vier en die is ook wel blij dat hij zijn verhaal mag vertellen dat is punt één en punt twee en dat kan Gio wel beamen, een wielraan is heel pres getrouw, kent zijn vak en uh, weet dat hij daarvan bestaat. Dat hij zijn verhaal doet. En uh, dat zijn truitje zoet in het petje. En uh, in, in, heel kort door de bocht. En dat doen ze eigenlijk voortreffelijk. Uh, ik, ik kan me nog een keer herinneren. In een hoosbui. In uh, San Cristobal in, Venezuela, of, uh, in uh, Venezuela zat ik met Theo Ko, ik afgesproken, ik kom. En ik zat met hem onder de jurywagen. Ja, ik, zeg, ik, ik, had, ik had toch gezegd dat ik kwam. En dat, dat ik denk dat dat het wielrennen is. En, ja, dat is ook wat leuk van die sport. Het blijft, is en blijft een volksport. En er is ook altijd gerommel over doping, over combines zal altijd blijven. Ja, zoals Bert Wagendorp al zei, maar dan heb je ook wat te schrijven. Onze, onze sportredacteur Jurrit uh, van de Voorin is weer de sportgeschiedenis ingedoken. Jurrit, en deze week gaat het over Dittiti van Assen. De marathon van Rotterdam is al jarenlang een enorm evenement met meer dan 20.000 lopers. Dat was allemaal heel anders bij de allereerste marathons die in Rotterdam werden gehouden, 1937 en 1938. Toen waren er maar twintig lopers die zich geroepen voelden 42 kilometer achter elkaar door te rennen. En omdat Rotterdam in die tijd nog helemaal niet bekend was met de marathon, werden de toeschouwers van tevoren uitdrukkelijk gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de lopers. Ze mochten niet helpen. Ook in 1950 waren er trouwens nog lang niet zoveel deelnemers als vandaag. 27 Nederlandse atleten vertrekken van de nenei in Rotterdam... voor de marathonloop om het kampioenschap van Nederland. Vol goede moed beginnen ze aan de eerste van de 42 kilometer. En langs de weg was het trouwens wel druk in Rotterdam... want bij de finish wachten zo'n 5000 mensen in spanning af... om te kijken wie er die dag ging winnen. En wie zagen ze? Het was Ad Mons uit Eindhoven. Uiterlijk nog zeer fris komt hij terug op de neneto waar hij als kampioen van Nederland na 2 uur, 58 minuten en 12 seconden de eindstreep passeert. En Moons was kampioen van Nederland. Was trouwens zijn enige nationale titel die hij ooit gehaald heeft. Het was een mooie dag, want Moons kreeg niet alleen een gouden medaille... maar ook nog een dubbele winkeler Prins Atlas. Buiten Rotterdam was in die tijd de marathon ook wel populair onder de toeschouwers. Zoals in 1947. Twente beleefde voor het eerst de sportieve sensatie van een internationale marathonrace. Van Enschede over Nosser, Olderzaal en Hengelo weer terug naar Enschede. 42 kilometer. En dat wilden die mensen wel eens meemaken, die sportieve sensatie. 42 kilometer lang. Ze stonden massaal bij elkaar gekropen bij de finish in Enschede. En duizenden mensen keken toe hoe de loper eerder Rikonen zich als eerste meldde. Merkwaarder frist nog arriveert hij als nummer 1 in het Van Heekstadion... waaruit hij 2 uur en 44 minuten tevoren was betrokken... en waar Fanny Schoen hem nu de lauwekrans omhangt. En het publiek in Enschede vond het allemaal prachtig... en klapte zich de handen stuk. Niet alleen voor de winnaar trouwens, schreven de kranten de dag later... maar voor iedereen die binnenkwam. En dat moeten ze in Rotterdam vandaag ook doen. Alle mensen die langs de finish staan, klap voor iedereen die voorbij komt. Sporthistoricus Jurret van der Voren, Henny Kuiper, wielrenner, oud-wielrenner, veelzijdig, veelzijdig cyclist. Is het, uh, is het wielrennen en wielrennen en niks anders voor de sportman? Of heb je ook nog andere interesses in die sporten? Ik, uh, ja, ik, ik vind het leven mooi en uh, ik geniet van het leven en een buitemens, ik ook van de natuur. Ja. Dus we zitten, we hadden het net al over mooi Twente, maar uh, het is geen promotie. Het is echt fijn. Ik kan hier een paar uur fietsen zonder stoplicht tegen te komen. Daar geniet ik van. En verder is uh, fietsen mijn grote liefde. Ja. Wij, wij zitten hier in Oudmarsum op het terras van een uh, hotel onder een licht bewolkte hemel. En als u af en toe denkt, uh, wat kraakt, uh, kraakt uh, Oudmarsum? Dan ligt dat niet aan uw toestel of uh, aan, aan de ontvangst. De lijn is af en toe gewoon uh, eventjes uh, verdwenen. Hennie Kuyper, op 2 juli gaat de Tour weer van start. Jij bent tweede geweest. Wanneer was het? 1977. En in ieder geval achter Tevenet, hè? Bernard Tevenet. Ja, klopt. Een seconde of 48. En toen, uh, toen bleek dat hij geslikt had. Is dat iets wat je, wat je nu toch betreurt? Want dan had je geel uh, gehad en Eindoverwinnaar geweest. Ja, ik betreur dat zeker. In die zin dat hij er zelf uh, beweert, Maar ik kan daar niks mee. En ik heb het ook volkomen achter me laten. Want ja, wat moet ik daarmee... Nou ja, dan was je de derde Nederlandse toerwinnaar geweest. Ja, weet ik. Toen in dat geval de tweede zelfs. Maar daar wil ik er ook niet over nadenken. Maar ik heb een fantastische carrière gehad. Met hele mooie hoogtepunten en mooie overwinningen. Die had wel heel mooi ingepast. Ja, waar wou zeggen. De Tour. Want dat lijkt me toch... De Tour is toch wel de wedstrijd om te winnen. Op je cv. Ja, ten. Het zijn de dwangarbeiders van de weg. Hè? Ja. Bloedsweer, de tranen, dat willen de mensen graag zien. En dat krijgen ze dat, met oh ja, hopen te zien. Dat krijg je zeker. Ja. Ben jij iemand die zegt dat moet ook? Of uh, moet, je, moet je de parcours onderweg toch wat meer aanpassen... aan de, de fysieke mogelijkheden die mensen hebben gedurende drie weken? Nee, dat moet zo blijven. De parcours is echt geen... Er uh, wordt dan voor gezegd de mensen, de renners beschermen tegen zichzelf... want anders grijpen naar ongeoorloofde middelen... Maar het is het grote geld wat de mensen uh, op het pad zet om ongeoorloofde dingen te doen. Veel eerder. Verleden jaar heb ik een groep mensen meegemaakt. jonge knapen, stu allemaal afgestudeerd. Universitair zeiden, wij willen de Tour rijden. Ik zei, maar dat kan helemaal niet. Die hebben in een half jaar voorbereid, naar Rotterdam getrokken. Een dag voor de Tour. Ik heb samen nog met Ivo Opstel, hebben ze weggeschoten. Ik heb nog meegereden, prologen in Rotterdam. Ze hebben de hele Tour een dag voor de Tour profs uitgereden. En op een gegeven moment later, wel drie dood, zie ik in Po. Op een paar dagen met press Maar ze kwamen allemaal in Parijs. Dus ik had het net ook over met de ziel iets gaan doen. Met beleving. Een mensenlichaam kan heel veel. En er zijn controles en er zijn overal regels voor. En dan moet het een keer ophouden en dan moeten we aan de sport denken. En ik vind wel dat het op het en iedere keer dat ze toe begint, veel ja. te veel daardoor gesproken wordt. Ja. Het is een keer zo, maar ik zei net al, wielrennen is een volksport. En het is met een wazenomgeving, met al die mooie van alle Kees Maas zegt net, ja, vertel het eens, eens wat mooi. Dat kan ik niet vertellen, hij maakt het, nee, meest ja, spannend, maakt het heel spannend. Maar maar hij kan zin, genoeg leuke dingen vertellen die ja. je allemaal wel mogen horen en kunnen horen. En, uh, ja, dat, maar in elk vak zijn er dingen waarover men niet spreekt, denk ik. Ja, dus jij ook niet? Ja, nee, maar dat... dat uh, Heb dat, je veel achter je kiezen gehouden in nou, de loop van de jaren? Helemaal niet, dat valt best mee. Nee, maar ik heb gewoon. Uh, uh, ik, ik werd tweede. Dat vind ik het mooiste. En ook eigenlijk achteraf wel een, uh, een beloning van mijn ouders en mijn moeder. Die was in Parijs. Die kwam met de bus kijken. En die zei: Jongen, op zijn dialect. Godau, jong. Je hebt je, je En, en, en dat heb ik je zo geleerd. En dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, en dat was dan net geen geel. Maar ik denk dat het veel belangrijker is uh, dat je weet dat je je best gedaan hebt. Ja. Hoe, hoe die, die, die passie voor het wielrennen kun je, kun je die herleiden tot iets? Wat, wat, wat heeft jou destijds bewogen om op die fiets te gaan zitten en, en dit te gaan presteren? Dat is voer voor psychologen misschien, maar ik ben er wel naar aan het zoeken nu. Langzaam, nooit ben stilgezet door het leven gevlogen. 600.000 kilometer op de fiets afgelegd en maar uh, En dat was al. Maar nu denk je, ja, wat drijft de mens om iets te doen? En je, want Kneed, Raas, Zoetemelk en ik, we waren allemaal verschillende types. We hebben wel allemaal de top gehaald, maar ja. we hadden allemaal een verschillend doel. Dat kan van alles zijn. Het kan met je jeugd te maken hebben, het kan ook geld zijn. En, want het is wel interessant. Wat was het voor jou? Heb je al het begin van de analyse te pakken? Ja, ik denk, ik heb een gigantisch spraakgebrek gehad. Dat heeft me geweldig teruggeworpen. En uh, ik denk dat ik de. Uh, de, uh, dat energie geput heb om te laten zien... Uh, ik zal ook eens laten zien dat ik wat kan. En ik vond de, de uitdaging ook wel mooi. Ja, en ik vond de uitdaging ook heel mooi... om, om, om uh, een doel uit te zoeken voor mezelf. Niet om iemand te verslaan, maar om te laten zien... jij hey, jongens, nog iets allemaal te pakken. Zo'n zo WK in, in België niet ja. voor aan met... Vlaming in topvorm en staat. Ja, dat uh, vond ik wel heel leuk. Ja. Ga even nog uh, kijken bij, bij Jules van der Wart. Jules bij Kees Maas, de speaker in de buurt, hoor ik. Ja, Kees op de achtergrond hoor. Maar Kees hoor je overal rond het parcours. Dus uh, dat zegt niets. Het is nu 200 meter, wat had net dus goed 5 kilometer kunnen zijn. Uh, ik sta nu naast Henny Stamsnijder. En die kent Henny Kuiper denk ik, ook nog wel uit het verleden. Henny uh, heeft twee keer meegedaan aan uh, de Tour de France. En je was eigenlijk meer een uh, cyclercorse. Maar wat voor functie heb je nu? Want je bent ook bondscoach geweest. Ja, ik heb ooit al een jaar uh, voor, de, voor de KMU uh, de, de, de crossers begeleid, zeg maar, op wereldkampioenschap. Ik was niet officieel bondscoach. En dat kwam meer omdat ik uh, eigenlijk mijn, uh, altijd een grote mond had dan dat het uh, niet zo goed geregeld was. En toen zeiden ze op een gegeven moment, nou, dan mag jij het eens dus een keer een jaar gaan doen. En dus dat heb ik gedaan. Is het mooi dat dit parcours uh, nu weer in, in Twente is? Ja, ik vind het wel. Uh, het is, uh, op de eerste plaats is het een geweldige promotie voor onze streek hier. Ik hoop dat iedereen er ook... Ja, jij komt hier ook vandaan, hè? Uh, ja, uh, dit, is, uh, dit is waar ik hier, dus waar, ik, waar ik geboren ben en uh, waar ik opgeroeid ben en waar ik ook nog steeds altijd woon. En, uh, ja, voor ons is het een geweldige promotie om te laten zien dat het niet alleen in Limburg hoeft te zijn... ...dat we hier ook uh, zware parcoursen kunnen uitzetten. En uh, ja, nogmaals, daarnaast is het, uh, ik denk voor de stimulans van de wielersport hier in het Oost ...ook een geweldig, uh, geweldig festijn. Ja, je was, uh, Beide, Henny uh, Kuijpen wereldkampioen op de weg. Uh, maar je hebt ook nog wel af en toe met hem gestreden. Hè? We hebben met elkaar gestreden, maar we hebben ook in dezelfde ploeg geleden. En het jaar dat uh, Henny ooit zijn slechtste tour heeft gereden, toen lagen we bij elkaar op kamer. Mag dat aan jou? En, nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ja, hij had toen dat jaar echt een, bewust een minder jaar. En uh, ja, dat, dat waren, er waren wel oorzaken voor het te verklaren. Maar ja, toen hebben we wel uh, menig, uh, nou ik wil niet zeggen traantje, maar menig discussie s avonds moeten voeren waarom en hoe of wat. We gaan het horen van Henny wat hij daarop te zeggen heeft. Goed zo. Hennie, het is ook een uh, reunie, hè? een dag als vandaag. Je komt allemaal oude bekenden tegen natuurlijk. Ja, dat uh, maakt die sport ook wel mooi. Vandaag zit je, maar morgen zit je uh, in, in Limburg... en volgende week zit je we aan de stad in de Tour. Dus uh, ja, je wordt wel bereist. Door... Dat heeft mij ook voor heel veel gebracht. Van mij een je wielrenner wereldburger gemaakt. Ja, de jongen uit Denenkamp, uh, die nu uh, mondiaal uh, uh, burger is... Uh, wat ga je nu aan de tour doen? Ik ben daar gastheer van, uh, bij Rabobank, van het Rabobank Wielenplan. Uh, dus de jongens moeten zorgen dat ze in beeld komen winnen. Rabo in beeld brengen en wij doen nu relatiemarketing. Dat is? Klanten van Rabobank die, uh, brengen een bezoekje aan de tour en die, uh, die, die ga ik dus begeleiden. Uh, ja, wat, wat, wat moet je dan concreet doen? Uh... En dan geven ze uitleg over de koers. Nou, de grote gro geheimen van het duur en de vertellen. Echt? Dan ga je dan onthullingen doen? Ja, ja helemaal. helemaal. Achter het derde ja. glaasje wijn, dan gaan we ja. helemaal los. Ja, nee, ja. maar het is gewoon leuk. De mensen komen uh, smiddags. Wij gaan het laatste uur live op tv volgen. Wij geven de uitleg bij. En er komen van allerlei vragen over tafel. Ook. Wat ze, eh, waarover men niet spreekt, maakt niet uit. Nee, maar het is flauwekul. Ja. Maar heel gezellig, s'avonds, diner. En de volgende dag gaan wij naar het evenement. Het grootste sportevenement van de wereld naast de Olympische Spelen en WK voetbal. Nou, en dan, uh, ja, dan ga, gaan we de koers in bij de stad. En dan uh, volgen we de parcours. En er staan 500.000, 600.000 mensen langs de kant bij de tour elke dag. Dan naar de we live de finish bekijken en dan terug naar Nederland. Ik wens je een heel mooie tour. Dank je wel. Uh, we gaan zo zien, ja, tussen half vijf en uh, vijf, misschien half zes... Ja. hier ik wel de wel Nederlands kampioen. Denk je eerder? Ja? Tussen, tussen... Half, half vijf en half zes zijn uh, ze er wel. Zijn ze? Ja. We zien wie de kampioen wordt. Ik dank je wel. Fijn dat je hier was. Heel graag gedaan. Dat je Jeroen Enkelaar hebt meegebracht. Dat we nog even herinneringen aan de oude dynastie, ja. omroepdynastie Enkelaar konden ophalen. U hoort op de achtergrond speaker Kees Maas. Ik, uh, ik zeg u een heel mooie middag vanuit uh, het oostelijke Oontmarsen. Ik open deze zitting. White-wing politician Gert Wilders. Geert Wilders. Islam-geek naar Wilders. Vrijgesproken. Mijn eerste voorstel, de introductie van een kopvodden -taks. Grof en denigrerend. Maar niet opruiend. Ik moet spreken. Want Nederland wordt bedreigd door de islam. Het is een volksvertegenwoordiger. Zij vertelt ook heel veel dingen die een ander niet durft te zeggen. Gaan we verder met de multiculturele afgrond? Hij moet wel opletten wat hij zegt, vind ik.